9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Minister Opstelte laat onderzoeken of terreurverdachte Sabir K. het geestelijk aan kan om te worden uitgezet naar de Verenigde Staten. Volgens zijn advocaat is K. tijdens gevangenschap in Pakistan door martelingen getraumatiseerd Hij zou leiden aan posttraumatische stress. Om humanitaire redenen zou hij niet uitgeleverd mogen worden. Eerder zagen de rechtbank en de Hoge Raad geen juridische bezwaren tegen uitlevering. Een opstelte moet de uitlevering uiteindelijk goedkeuren. Hij wacht nu eerst het onderzoek af voordat hij een besluit neemt. De Verenigde Staten willen Sabirka vervolgen... voor het beramen van aanslagen op militairen in Afghanistan. Dat zou hij in opdracht van terreurorganisatie Al-Qaeda hebben gedaan. Nummerborden zouden in de toekomst moeten worden uitgerust met een speciale chip. Dan kan de politie op afstand scannen of een auto bijvoorbeeld is gestolen... of iemand heeft getankt zonder te betalen. Dat adviseert een werkgroep onder leiding van de vereniging van auto-importeurs RAI. Het grote voordeel van de nieuwe plaat is volgens de RAI dat de politie de chip in een straal van zo'n 20 meter kan uitlezen. Minister Schulz van Hagen vroeg de vereniging hoe kentekens beter kunnen worden beveiligd. Ook de ANWB, de RDW en het Openbaar Ministerie willen nieuwe nummerborden met een chip.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 Forensische experts gaan vaker sporen veiligstellen... en deze vergelijken met bekende DNA-profielen van criminelen. Air France gaat zijn vliegschema flink aanpassen om weer winstgevend te worden. Het Franse bedrijf stopt met een aantal verliesleidende intercontinentale trajecten... en gaat meer korte vluchten binnen Europa doen. Daarnaast gaat Air France de balies op de vliegvelden moderniseren... zodat passagiers zelf kunnen inchecken en de bagage sneller wordt verwerkt. Volgende maand wordt duidelijk hoeveel banen er verloren gaan. Moederbedrijf Air France KLM wil 2 miljard euro per jaar bezuinigen. Bij de Nederlandse tak van het bedrijf vallen volgens een woordvoerder geen gedwongen ontslagen. Het weer zonnig en droog. 21 graden wordt het in het noorden, 25 graden in het zuiden van het land. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. Ook in het Pinksterweekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Aan verkeersinformatie Er staat bijna 60 kilometer file. De files die opvallen op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. staat voor Bergen-op-Zoom 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A58, maar daar is de weg inmiddels weer vrij. Op de A7 Herenveen richting Duitse grens staat bij Groningen 5 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Almere richting Gorkum voor Rijnse Weert 8 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.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 Partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Uw peugeot punt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis airco-controle. Kijk op Peugeot.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er ligt al veel op straat uit het vijf partijenakkoord. Laten vandaag presenteren de partijen het akkoord officieel. We zoomen vanochtend even in op de gevolgen voor treinforensen. Die gaan erop achteruit en de NS vreest de gevolgen. Ik spreek ze zo dadelijk. Ver en eerst naar de strijd tegen auto- en benzinediefstal. Alle nummerborden worden in de toekomst uitgerust met een speciale chip. Dat is de bedoeling. Daarmee moet autodiefstal en tanken zonder te betalen teruggedrongen worden. Dat advies geeft de rijvereniging van autoimporteurs vandaag... minister Schult van Hagen van Infrastructuur. Als het aan de rij ligt, worden, krijgen auto's, bestelbussen, motoren en vrachtwagens... een nieuw gechipt nummerbord. Ik heb nu contact met de woordvoerder Harald Bresser. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat, zo'n chip? Die chip zit ingebakken in de kentekenplaat, uh, voor en achter. En er komt een derde chip in een soort uh, vignet. wat je op je vooruit, achter je vooruit plakt, zoals op een Zwitserse autobaan vignet. Ja, mm, yeah. en dat... En in, dat, in die chip zit uh, de unieke code die bij elke kentekenplaat ook nu al wordt gemaakt. Uh, elke kentekenplaat heeft, dat kan je niet goed zien, maar er zit een, een, een, een cijfercode aan vast. En die in combinatie met uh, het kenteken, dus de, de, de zwarte letters, uh -huh. uh, zorgen ervoor dat het, uh, met de auto een soort van digitale identiteit krijgt. Ja, maar dan moeten, denk ik even aan de pomphouders, moeten ze het wel kunnen scannen pomphouders zouden dus een scanner moeten uh, aanschaffen. Maar uh, de pomphouders zijn toch zodanig uh, getroffen door uh, diefstal van met name uh, ja, benzine... dat, ze, dat, dat die duizend euro dat, uh, voor die scanner dat wel waard is. Oké, okay, zo'n scanner kost 1000 euro. En, ja, en, dan ja. je, en dan kun je op afstand scannen? Of hoe werkt dat? Ja, op afstand. Ja. Okay. Uh, wanneer zijn alle voertuigen uh, zo'n Chip? Nou ja, het is voor de vraag wat de minister met ons advies doet. Uh, de minister heeft uh, ons advies gevraagd en heeft ook advies gevraagd aan TNO... Uh, dat van ons heeft ze gisteren gekregen, dat van TNO gaat ze nog krijgen. En aan de hand daarvan gaat zij bepalen wat ze gaat doen en daarmee gaat ze naar de Tweede Kamer, hopelijk voor het zomerreces. Uh, en hoe je dat dan uit gaat rollen, ja, uh, we hebben het een aantal jaar geleden ook gehad. Uh, alle nieuwe auto's krijgen dan eerst die nieuwe kentekens. Hmm. En dan krijgen alle oudere auto's die krijgen dat bij de eerstkomende APK. En dan kan je niet goedgekeurd door de APK die kan niet goedgekeurd de APK verlaten zonder dat je die nieuwe kentekenplaat op je auto hebt. Er zijn wel veel keuringen en adviezen, hè? want de RDW ja. heeft dat ding toch ook al getest? Ja, dat heb ik ook laatst steld dat de RDW heeft getest. Maar de minister gaat blijkbaar niet over één 1,8000. En dat is ook wel goed. Dus die heeft nog wat second opinions gevraagd. Want, waarom is dat goed wat u betreft? Nou ja, het is natuurlijk heel goed om als je met dit soort technische zaken bezig gaat... om dat goed te checken voordat je daar ook daadwerkelijk tot de invoering over gaat. En wat kost dat de automobilist? Uh, acht euro voor een set... Bovenop de normale prijs voor een set kentekens. Dus dat, dat valt mee. Ja. En dat moeten we automobilisten dan zelf betalen? Hoe uh, ziet u dat voor Ja, u? ik neem aan dat dat bij nieuwe auto's in de prijs uh, zal worden uh, verdisconteerd. En dat als je uh, bij de, met een oude auto bij de APK komt, je dat inderdaad zou moeten betalen. Ja. Goed. Dank. Horen Bresser van de rijvereniging van uh, auto-importeurs. Het is acht minuten over negen. In Rotterdam, misschien heeft u het verhaal gehoord, bij de Nieuwe Maas... wordt straks verder gezocht naar een man die een kind redde... en daarbij vrijwel zeker zelf is verdronken. Verslaggever van RTV Rijnmond, Jack Kerklaan. Goedemorgen. De situatie is dat er hier uh, dadelijk om tien en kwart over tien weer een duikploeg uh, waarschijnlijk uh, te water gaat om te zoeken. Maar er is hier zoveel stroming uh, in dit gedeelte van de Maas aan het Schiehoofd, in uh, Schiemond uh, zoals het hier in Rotterdam heet, dat er eigenlijk uh, nog geen duidelijkheid verschaffen valt uh, of er iets gevonden gaat worden. Dus het is allemaal uiterst onzeker uh, waar ze het uh, zoeken moeten. En, uh, ja, de lezing van eerdere gevallen van mensen die te water zijn geraakt... is dat de stroming zo sterk is dat ze pas heel veel verderop... als ze over de bomen gesleept zijn, pas weer boven water komen. Nou, en zou ik, het, ik hoorde eerder ook de politie zeggen... dat het water ja, toch ook te koud is hè, om daarin te kunnen overleven. Dus we gaan er echt wel vanuit dat deze meneer overleden is. Ja, deze man die een heldhaftige daad heeft verricht, een 12-jarige jongen heeft gered. Uh, ja, is naar alle waarschijnlijkheid inderdaad voor de ogen van zijn vrouw die het allemaal zag gebeuren. Ze waren hier met de auto aangekomen uh, en uh, toen is zijn man uh, gelijk het water ingesponden omdat hij dat jongetje in nood zag verkeren. En ja, is hij voor de ogen van zijn vrouw water... Getrokken en ja. de, de, de bemanning van een schip heeft nog wel dat jongetje boven water kunnen trekken aan boord. Maar die man ja, die was ineens onder water en die is door de stroming meegetrokken. En gaat ook een verhaal dat er nog um, twee jongens ook uit het water gekomen zouden zijn. Wat, wat weet jij daarover? Ja, het is, het is heel waar allemaal dat twaalfjarige jongetje dat uh, ja, uh, eigenlijk niet echt aanspreekbaar was, want uh, in een shock verkeerde, die vertelde dat hij met twee gelegenheidsvriendjes hier uh, bij het ponton waar ze vanaf zijn gesprongen uh, ook in het water uh, aan het spelen waren en toen in uh, nood verkeerde. En hij weet zelf niet, omdat hij natuurlijk uh, voor zijn leven vocht. Uh, of die jongens weer aan boord, of uh, weer hier op de tonton zijn weten te klimmen, of okay. dat die ook meegesleurd zijn in het oh, water. Okay. Ja. Och, dat zou ook nog kunnen. Weet jij of daar gezwommen mag worden überhaupt? Uh, ja, het is uiterst onverstandig om hier uh, te zwemmen. Het wordt, van alle kanten wordt het gewaarschuwd, maar er staat hier eigenlijk geen voor uh. dat je hier niet uh, het water in moet. Okay. Dus ja, het een, een beetje ongezonnen. Uh, uh, jongens, die dan te water zijn uh, geraakt, Of in ieder geval zijn gaan spelen varen. En misschien uh, inderdaad uh, gedacht hebben: van joh, het is wel veilig, ik kom wel weer terug. Aan, uh, op, op, op, op, op, op, op. En dan gaan we inderdaad uh, weer olijk vrolijk naar huis. Maar die hebben zich daar dan uh, degelijk in vergist. Zo, nou. Jack Kerklaan van RTV Rijnmond, dank voor nu. Door naar. Uh... De NS, want vrijwel alle maatregelen zijn uitgelekt. Ik zei het eerder al, vanmiddag wordt het officieel onthuld, het vijfpartijenakkoord. Vooral de forens wordt daarin hard geraakt. Eh, wat is er aan de hand? De onbelastbare kilometervergoeding wordt eh, aangepakt. Dat is vervelend voor mensen die met de auto naar het werk gaan. Maar ook treinreizigers zullen er door dat akkoord op achteruit gaan. Daar vreest in ieder geval de NS voor. Ik heb nu contact met Erik Trindhamer van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat de treinreiziger volgens u dan van dat akkoord merken? De treinreiziger met een modaal inkomen zal ongeveer een derde van zijn reiskostenvergoeding uh, uh, ja, uh, missen. Uh, voor mensen die een hoger inkomen hebben, kan het oplopen tot de helft. En dat is toch een, uh, een redelijk forse aanslag op het netto-inkomen. Denkt u dat daardoor minder mensen met de trein zullen reizen? Ik sluit dat niet uit. Uh, de gevolgen daarvan kunnen zijn dat mensen eerder in de auto stappen. Nou, dat heeft weer effect op het milieu. Uh, Langere files, een hogere file druk... Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die hier akkoord kunnen vloeien. Ja. Um, het komt een beetje uit de koker van GroenLinks. Ze zeggen vanochtend bijvoorbeeld in metro dat mensen maar dichter bij het werk moeten gaan wonen. Ze vinden het slecht voor het milieu dat er zoveel gereisd wordt. Wat vindt u daarvan? Als mensen dicht bij hun werk kunnen wonen, is het uitermate prettig. Gezien de huidige uh, economische omstandigheden, uh, de huizenmarkt, et cetera, uh, uh, lijkt mij dat het op dit moment niet opportun is dat mensen dat heel snel zullen doen. En mensen zullen toch aan hun werk te moeten per auto of per trein en zullen daardoor toch meer gaan betalen. Oké, okay. mm, u heeft vorig jaar winst gemaakt, toch? Ja, dat klopt. Kunt u de reizigers niet compenseren? Die winst die wij maken, eh, overigens, de eh, NS draagt jaarlijks een, een dividend af aan de Nederlandse overheid. Dus wij geven al heel veel terug aan de belastingbetaler. Dus in de afgelopen eh, drie jaar is dat 2,4 miljard geweest. En de winst die wij maken hebben we ook hard nodig om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Daar investeren we in innovatie, in nieuwe terreinen, in de ontwikkeling van nieuwe concepten. Dus daar is dat geld voor nodig. Ja. Een slechte zaak, zegt u eigenlijk, meneer Trindhamer, als ik u eh, zo mag aanhoren. Het is wel het liever alles gezien. Ja, zo kunt u het ook zeggen. Erik Trindhamer van de NS, dank voor de toelichting. En zo dadelijk kijken we nog eventjes naar de laatste getuigenissen... van de laatste slachtoffers van Breivik. Dat doe ik met Rolien Kreton. Die heeft een bijdrage gemaakt over gebeurtenissen. En dat bijzondere moment, ook een maand geleden op het plein in Oslo... waar 40.000 mensen dat ene lied zongen. Juist het lied waar Anders Breivik zo'n hekel aan heeft. Eerst uh, verkeersinformatie. Het, het, ze. het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. Dat komt vooral door ongelukken. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer rond Utrecht. Op de A27 bij Utrecht richting Gorkum staat voor Utrecht Veemarkt. 8 kilometer na een aanrijding. De weg staan wel weer vrij. Op de 28 van Zwolle naar Utrecht, tussen Hoeverlaken en Leusden 4 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. Het is kwart over negen in Noorwegen. Ik zei toch, getuigen vandaag de laatste slachtoffers van Breivik. Daarmee wordt voor alle Nooren emotionele maand afgesloten. Even terug naar dat moment waar ik het net over had. De maand begon met 40.000 mensen op een plein in Oslo... waar ze het liedje Kinderen van de Regenboog zongen. Dat is een lied dat Anders ik haat... omdat het volgens hem over multiculturaliteit gaat. Een hinder is schiet direct op die boot raakt die boot jongeren gaan plat liggen en die jongen vertelt hoe die de andere jongen probeert over te halen om te helpen met roeien omdat alleen kan die dat niet een verhaal van de jongen die vertelde hoe die over het eiland rende en probeerde te luisteren naar de schoten hij komt dan bij de waterkant, ziet een rubber bootje met jongeren erin zitten. Uh, gaat daar zelf ook in zitten, probeert de motor te starten. Lukt niet, maar dat maakt een heleboel lawaai. Ja, Ze vertelde hoe alle jongeren uh, zich verzamelden vanwege de eerdere aanslag in uh, Oslo. Uh, ze hoorden uh, knallen en dachten eerst dat het vuurwerk was. Rende naar buiten en zag hoe pal voor haar eh, twee jongeren werden doodgeschoten. Deze vrouw verstopte zich tussen de rotsen. Ze vertelde ook hoe Breivik juichte eh, nadat hij de jongeren had eh, geraakt. Iets wat Breivik zelf ontkent. Als het schieten begint, sleept die 18-jarige jongen zijn jongere broertje mee. Dat kleine broertje belt naar zijn ouders. helpen wil iemand ons doodschieten? En die 18-jarige jongen vertelt dan, zegt tegen zijn ouders... maak je niet ongerust, ik zou goed passen op ons beiden. Die oudste jongen eh, wordt geraakt, valt van de rotsen, ligt dan aan het water en wordt dan ook in zijn hoofd eh, geschoten. Hij raakt dan buiten bewustzijn. Als hij wakker wordt, eh, wordt hij in een boot gelegd. En het eerste wat hij vraagt is, hebben jullie een klein jongetje gezien met rood haar? Die hebben eh, die andere mensen niet gezien? Een 18-jarig meisje had ook haar kleine zusje bij zich. En ja, dat kleine zusje uh, werd doodgeschoten. En die 18-jarige uh, vrouw die vertelde dat ze ja, eigenlijk uh, de moed heeft verloren. En ja, uh, heel erg worstelt met, uh, met dat verlies. One blue sky above us. One ocean lapping on our shore One earth so green and brown. I nou, love Later vandaag dus de getuigen van de laatste slachtoffers van Breivik. en dat zijn ook de laatste getuigen: en daar gaat de rechtszaak. Eh, een proces, een andere fase. in. u hoort uh, Roling Gretond daar later vandaag nog over. De politie opent een grootscheepse jacht op woninginbrekers. Uit cijfers van uh, AD, misdaadmeter die morgen verschijnt... blijkt dat het aantal diefstallen uit huizen de pan uitreist. Op last van de minister Opstelten... starten alle politiekorpsen nu een offensief. En ik heb contact met Rondo, je woordvoerder van de Raad van Korpschefs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat er zoveel meer wordt ingebroken... Ja, als we kijken naar de afgelopen drie jaar, dan zien we inderdaad een stijging van een paar duizend woninginbreken per jaar. Maar dat dan ligt, dat blijft altijd weer uh, de grote vraag. Uh, de woninginbreker is niet uh, zo makkelijk te kwalificeren als de woninginbreker, dat kan iedereen zijn. Maar wat we wel zien is gewoon dat uh, heel veel mensen uh, zich daar veelvuldig gaan uh, schuldig maken. Dus wanneer we een woninginbreker uh, hebben, dan hebben we vaak ook te maken met iemand die uh, enkele tientallen huizen bezocht heeft. Ja, nou, ik denk dan meteen aan de crisis. U ook? Uh, niet direct, dat verband willen we niet direct uh, stellen, want uh, als je kijkt naar de jaren 80 en 90, dan zien we nog het dubbele aantal woninginbraken wat toen uh, gepleegd is. Uh, toen hadden we ook wat economische uh, voorspoed, dus uh, dat wil ik niet helemaal direct koppelen aan de crisis. Okay. Uh, wat gaat de politie doen om uh, woninginbraken tegen te gaan, want ik neem toch aan dat u al een hoop doet op dit moment? Ja, op dit moment doen we natuurlijk veel. Uh, maar het is uit nu verheefd tot een uh, topprioriteit, om het zo maar te noemen. Uh, wat we zien, uh, dan maakt dankbaar gebruik van de technische uh, ontwikkelingen... is dat met name DNA een uh, vlucht neemt in positief opzicht. En met name voor de woninginbrekers uh, ja, zijn we toch op geënt... om wat meer sporen te gaan veiligstellen bij woninginbraak... en uh, ook wat meer DNA-hits te krijgen... waardoor je ook uiteindelijk meer woninginbrekers kan oppakken. Ja, dat gaat wel meer tijd uh, en werk kosten, kan ik mij zo voorstellen. Heeft u daar de mensen en het geld voor? Uh, we hebben niet meer mensen ervoor, maar uh, ja, als je een, een woninginbraak als prioriteit stelt, dan betekent dat ook dat je daar capaciteit voor moet vrijmaken. En aangezien een woninginbraak natuurlijk een ernstige delict is, hè, want uh -huh. de mensen worden in de eigen veilige omgeving getroffen, dan uh, moet je daar ook gewoon wat aandacht aan besteden. Ja, en dat gaat dan ten koste van iets anders als u uh, niet meer mensen heeft. Ja, dat is dan inderdaad de vraag. Het blijft natuurlijk bij de politie altijd al een kwestie te prioriteren. En in dit geval uh, ja, gaat toch de prioriteit uit naar de woninginbraak. Worden inbrekers trouwens op dit moment vaak opgepakt? Is, is het een vaste kleine duidelijke groep of niet? Want u zei het, uh, niet elke inbreker is hetzelfde. Nee, de we hebben regelmatig te maken met veel collega's. Dat zijn inderdaad mensen die uh, met name in de eigen buurt wonen en daar ook uh, rondtrekken. Maar daarnaast heb je gewoon ook te maken met de andere uh, mensen die uh, gewoon inbreken. En dat zijn ook de gelegenheidsdieven. Met name in deze dagen, wanneer de ramen en deuren openstaan en mensen gaan tussentijds weg. Ja, dan maak je van de gelegenheid toch uh, nog steeds ja. dief. Maar dan heeft het daar niet zoveel zin bij om DNA uh, te gebruiken. Want die staan natuurlijk niet geregistreerd ergens. En dat is ook het probleem van de politie. Want uh, het aantal uh, aanhoudingen dat is gewoon uh, laag. Dat is gewoon uh, te laag, uh, vinden wij. Wij willen er graag wat meer van maken natuurlijk. Maar het probleem is inderdaad dat wanneer iemand heel makkelijk binnen kan komen... dat je daar ook heel weinig tot geen sporen aantreft. Dus ook bij deze, wat u betreft, een tip aan uh, de huizenbezitters en, en huurders om goed op te letten. En, en wat te doen zelf ook aan huizenbraak. Jazeker, zeker. zelf wat te doen en uh, goed op te letten, alert te zijn. En uh, ze komen vooral niet om de politie te bellen via 112... wanneer er een, een woninginbraak inbreken in de buurt is. Rondel, je woordvoerder van de Raad van Korpschefs. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Nog één keer dan. Nederland is morgenavond niet echt niet erbij... in de finale van het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan in Baku. Joan Franka kwam gewoonweg niet door de halve finale. Desondanks laat ze zich niet uit het veld slaan. Dat merkt correspondent Kisha Hekster. Iets meer dan een uur nadat je het hoor hebt gekregen dat je niet in de finale zit. Hoe gaat het? Het gaat wel, uh, wel oké. Okay. Het, uh, ja, het, het was heel erg leuk en het was echt een hele bijzondere ervaring. En het was heel cool om op zo'n gigantisch podium te staan. Dat was toch echt wel een soort droom die uit is gekomen. dat is toch wel als klein meisje dat je daarnaar kijkt en dat je denkt wow zo'n groot podium. En dat heb ik gedaan en het was heel erg leuk. En ja, het is op mijn pad gekomen, weet je wel. En, uh, uh, het was nooit verwacht, maar ik... Uh, ja, het was heel erg leuk om te doen. En ik ga gewoon weer lekker verder met mijn album. En gewoon weer de, de normale dingen die ik al deed. En uh, lekker optreden. En gewoon, ja. Hoe had je zelf het gevoel dat het ging tijdens het optreden? Um, nou, ik was heel erg enthousiast door de mensen die ik zag. Want de mensen waren echt super blij. Het was echt niet normaal. Dus ik, ik was soms een beetje een soort. Uh, ja, dat ik het idee had ben ik hier wel, ben ik hier... Weet je, dat was heel, ja, heel vaag. Was onwerkelijk. Maar, precies, heel onwerkelijk, maar wel echt supercool. Ja. En er waren heel veel commentatoren die zeiden dat het liedje niet zuiver gezongen is. Hoorde je dat zelf ook? Um, nou, ik merkte zeker wel in het begin dat ik een beetje uh, er, ernaast zat, zeg maar. Maar uh, ja... Op een gegeven moment had ik wel het idee dat het wel goed ging. Ja, het kan gebeuren, weet je wel. Ik ben, ik ben geen machine, ik ben een mens. En uh, ik, ik, ik zing met mijn hart en dat heb ik zeker gedaan. En uh, het, het was superleuk om te doen. Maar en... waren, het, waren het dan de zenuwen of hoe kwam het? Nou, ik weet niet of het per se zenuwen waren... Ik denk dat het meer enthousiasme was, omdat ik heel erg blij werd van mensen. En ik, ja, het was gewoon zo'n uh, uh, bizar gevoel. Dat ik ook, uh, ik, ik was er wel, maar ik was er niet. Het, het was echt uh, gek. Dus ja, ik, ik ben heel benieuwd als ik het terugzie hoe het, uh, hoe het dan is. En ja, misschien vind ik het dan ook wel hartstikke vals. Of misschien wel niet. Ik, ik ga het zien. Ja. Weet je nog wat je dacht meteen na het optreden? Um, ja, wat. Ja, Yay. ja we waren echt heel muziek. <laughs> ja, echt echt, ja we waren -oh. helemaal blij. Je krijgt nog een heel applaus van als je afloopt voor alle mensen aan de zijkant. Iedereen is helemaal met tooien en blij mensen. Het is gewoon super leuk. En wie hoop je dat nu de finale gaat winnen? Um, ik hoop uh, Servië. Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi nummer. En uh, ja, dat, dat zou ik heel leuk vinden. En wat ga je doen om de teleurstelling uh, te verwerken? Ja, ben je helemaal niet teleurgesteld? Nou, ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, het is logisch, het is jammer. En natuurlijk, uh, ik had liever nog een keer op zo'n podium gestaan. Maar het is gewoon zoals het is. En daar dan moet je dan ook weer mee omgaan. En uh, we gaan gewoon met z'n allen gezellige feesten vanavond. En ja. het is gewoon nog een hele leuke avond van maken. Ik bedoel, het is niet iets negatiefs als je niet doorgaat. Het is nog steeds iets heel positiefs. Ik bedoel, ik heb uh, mogen zingen voor zoveel mensen. En met mijn eigen liedje. En gewoon, dat was gewoon superleuk. En ja, ik zie het zeker niet als iets. Van nu, oh, oh het, het was een beetje uh, vals. Of, oh, het was een beetje, oh, nou, het was een ramp. En vergeet het maar of zo. Het was gewoon hartstikke leuk. En uh, ik bedoel, ja, dat hoort er ook bij. Ik, ik ben geen uh, perfecte mens. Niemand is perfect. Dus... En je gaat door met zingen? Tuurlijk, ik ben... Weet je wat het is? Dat is die vraag ook. Nee, kijk, ik, ik ben geboren om, om te zingen. Dat is gewoon het enige wat ik echt... Uh, ja, een beetje echt... Wat gewoon mijn passie is. En... Uh, op wat voor manier dat ook is. En dat heb ik al vanaf het begin gezegd... al is het, weet ik veel, op de hoek van de straat... of ergens in een of andere grote arena. Ik blijf toch wel zingen. En het, ik geloof niet, het songfestival was iets wat op mijn pad is gekomen. En het is niet dat mijn hele leven af heeft gehangen van het songfestival of zo. Ik was wel bezig met mijn album, met mijn muziek. Het is gewoon iets extra's wat heel leuk was. Maar uh, ja, we zijn hier nog vier dagen... en dan ben ik gewoon weer lekker in Nederland. Joan Franka was dat in gesprek met... Correspondent Kisha Hekster. Toch jammer, we waren zo aan uh, winnen toe. Vier minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan nog eventjes naar Egypte. Uh, in Egypte claimt namelijk moslimbroederschap... dat hun kandidaat de meeste stemmen heeft gekregen... in uh, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Deze Mohammed Morsi zou in het, uh, het in de tweede ronde moeten opnemen... tegen Ahmed Shafiq. Dat is een uh, oudgediende uit de tijd van Mubarak. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, uh, hoe betrouwbaar is dit, deze claim... Nou, in alle eerlijkheid, volstrekt niet. Uh, de, de, er is nog weinig over te zeggen. De eerste resultaten die druppelen nu binnen. Maar ze weten nog onvoldoende resultaten om dit te kunnen claimen. Uh, wanneer komt de uitslag echt? Wanneer weten we meer? Uh, ik denk rond het weekend dat je echt al wat serieus kunt zeggen. En nogmaals, dit zou een van de uitslagen kunnen zijn. Het zou heel goed kunnen, maar rond het weekend weet je iets meer. Maar dinsdag komt de kiescommissie pas met de definitieve uitslag. Stel dat dat klopt, wat, wat zou dat betekenen voor de politieke verhouding in Egypte? Als inderdaad moslimbroederschap de meeste stem heeft gekregen. Um, nou ja, zij voorspellen ook. Maar ja, nogmaals, ze hebben iets van 200 stembureaus... hebben ze dat uh, uh, bekeken. En er zijn er meer dan 10.000. Dus echt die slagen om de arm, die moet je houden. Maar dit zou heel zorgelijk zijn. Want zij zeggen, op de tweede plaats komt dan die oud-premier... die oud-generaal, Ahmed Shafiq. Uh, uh, en die zouden het dan in die tweede ronde tegen elkaar moeten gaan opnemen. En, en dat is een heel spannend scenario in feite. Want uh, de moslimbroederschap, daar ziet het leger helemaal niks in. Dus dan heb je het leger dat aan het morgen is. En die oud-generaal, die oud-generaal premier Shafiq. Ja, daar zien de revolutionairen helemaal niks in... want dat is echt iemand van het oude regime. Dus dan krijg je twee kandidaten die behoorlijk omstreden zijn... bij grote delen van de Egyptische bevolking... die het in de tweede ronde tegen elkaar op moeten nemen. En dan ga je dus zien of de Egyptenaren echt democratie hebben geleerd. Namelijk, gaan ze dan uh, accepteren dat dit misschien de wil van het volk is? Het wordt dan een hele spannende tweede ronde. Ja, hey, en wat vond je uiteindelijk van de opkomst? Ik begreep dat die rond de 50 procent... Uh... Ja, Ligt dat zegt het de het. kiescommissie... Ja. Dat zou mij persoonlijk wat tegenvallen. Ik bedoel, kijk, de, de, de woensdag waren die rijen echt heel erg lang. Uh, en en de, dag, de, de tweede dag, dus donderdag, viel het allemaal tegen. En ik denk dat, uh, ja, dat is de speculatie die je hoort in Egypte... dat heel veel mensen hebben gedacht van ach, weet je... we hebben een vrije dag gekregen, uh, dus we nemen het er even van. En die verkiezingen, ach ja, over vier jaar zijn ze weer. Uh, nogmaals, 50 procent, het is heel acceptabel... maar het is minder dan bijvoorbeeld de parlementsverkiezingen. Ja, midden oosten Sander van Horen. Dank je wel, Sander. En zo zijn we het uitgekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Ik wens u een heel fijn weekend alvast. Maandag ben ik er weer samen met collega Marcel. En eh, een fijne dag, ook bijvoorbeeld met eh, carl de Zwart... Ja, u in Nederland. Karel, wat heb jij in je programma? De GGD die vindt dat supermarkten moeten stoppen met het verkopen van alcohol. Onzin, zeggen die supermarkten, want wij zijn niet verantwoordelijk voor alcoholmisbruik. En um, straks biedt de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn 40.000 handtekeningen aan... aan de staatssecretaris van Justitie, Fred Teven. Hij wil dat de moordenaar van Fortuyn niet vervroegd vrijkomt. Nou, juridisch heeft zo'n petitie helemaal geen effect, zegt een hoogleraar strafrecht zometeen bij ons. En niet alleen bij ons is het wel eens een puinhoop op het spoor. Bijvoorbeeld als de wissels zijn bevroren of nu met de warmte. Warmte, als ze oververhit zijn. In België kunnen ze er ook wat van. Daar zitten machinisten duimen te draaien. omdat de Belgische spoorwegen vergeten zijn hun rijbewijs te verlengen. Niet handig. Straks in Cairo. Goedemorgen, Nederland. na het nieuws van half tien met Dorat Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in Groot-Brittannië heeft de politie ruim 4 miljoen valse pondmunten in beslag genomen. Bij de invallen zijn ook 4 miljoen blanco-munten gevonden die nog vervalst moesten worden. Drie mannen zijn opgepakt en volgens de politie is het de grootste vangst van valse munten ooit in Groot-Brittannië. De minister opstelt te laten onderzoeken of terreurverdachte Sabir K. het geestelijk aan kan om te worden uitgezet naar de Verenigde Staten. Volgens een advocaat is K. tijdens gevangenschap in Pakistan door martelingen getraumatiseerd. Eerder zagen de rechtbank en de Hoge Raad geen bezwaar tegen uitlevering. Opstelten wacht nu eerst het onderzoek af voordat hij een besluit neemt. Bijna 2,1 miljoen mensen hebben gisteravond naar het optreden van Joan Franca gekeken. In de halve finale van het Eurovisie Songfestival blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Het Songfestival was met 2.099.000 kijkers het best bekeken programma gisteravond. Joan Franca kreeg te weinig stemmen voor de finale van zaterdag.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 ANB, verkeersinformatie. Het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. Er staat 40 kilometer file in totaal. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik... een file van 5 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Voorburg 2 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda. Voor de Van Briem staat 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. De A27, Almere richting Utrecht, tussen Hilversum en Utrecht Noord... 7 kilometer na een aanrijding. Daar is de weg weer vrij. Op de A58 Vlissingen-Breda voor Heerle 4 kilometer. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom... voor afrit woussel 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel johan de Zwart. Supermarkten vinden een alcoholverbod grote onzin. De petitie om Volkert van der G langer vast te houden zal weinig uithalen. Belgische machinisten zitten duimend draaiend in de kantine... en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Hans-Jaap Melis is vanochtend in Duiven. Het contrast kan bijna niet groter. Een hele serie elektrische auto's keurig aan de oplaadpaal. En dan die van mij daarnaast. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen De alcoholverkoop in supermarkten verbieden is grote onzin, zegt het Centraal Bureau voor Levensmiddelen. De GGD pleit nu voor zo'n algeheel verbod. En als dat niet lukt, wil de gezondheidsorganisatie voortaan een vaste minimumprijs voor alcohol in de schappen. En een leeftijdsverhoging voor het kopen van alcohol van 16 naar 18 jaar. Goedemorgen Henrike Krielaert van het CBL. Goedemorgen. U staat niet te juichen denk ik, bij dat plan van de GGD, een alcoholverbod in supermarkten. Nee, nee wij ondersteunen dat voorstel absoluut niet. Waarom niet? Um, nou, omdat je daarmee een hele grote groep consumenten benadeelt, die, die op een goede en verantwoorde manier met dit product om kunnen gaan en dat graag in de supermarkt willen kopen. Ja, nou, toch weet u dat er genoeg mensen zijn die alcohol kopen in de winkel, die daar niet verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Uh, we weten ook dat Nederlandse jongeren veel te veel drinken. Betekent dat dat deze mensen gewoon maar toch hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen? Uh, nou ja, als, als, het ver, als het niet meer in de supermarkt uh, verkocht mag uh, worden... dan moet het ergens anders verkocht worden en dan gaan de mensen dat daar kopen. Ja, maar goed, als je zo gaat redeneren... Nee, maar ja, in de supermarkt wordt heel veel uh, aandacht besteed aan verantwoorde verkoop van alcohol. Het wordt op een goede manier gedaan. Het overgrote deel van de consumenten die heeft uh, geen problemen met alcohol. Die geniet van een glaasje wijn. Nee, of maar het een, gaat uh, nu juist even een, over de jongeren. Hè? Een biertje. Ja, maar dan, dan nog. Dan, dan wordt het verplaatst naar een ander kanaal. Dus ja, dan verplaats je het probleem daarmee. Daarmee los je het probleem niet op. Maar u heeft als supermarkt toch wel uh, verantwoordelijkheid? Absoluut. En daar, daar werken we ook heel hard aan. We werken ja, niet hard aan... genoeg dus. Wij werken daar heel erg hard aan. We, gaan, uh, we zetten volop in op het uh, naleven van de leeftijdsgrenzen. Daar trainen we carrière's voor. Daar uh, hebben we allerlei communicatiemiddelen voor en hulpmiddelen voor. En je ziet ook dat uh, dat naleven steeds beter gaat. Je ziet, uh, ja, hoe weet dat u dat? Aantal... Dat dat naleven beter gaat? Uh, nou ja, we hebben vorig jaar een onderzoek gedaan... Uh, waaruit blijkt dat dat weer een, een stukje was gestegen. Een Misschien stukje? Aan de... Uh, yeah. We wat zien was aan de gestegen? Dat de, de, het percentage van uh, het naleven van de leeftijdsgrenzen weer wat was gestegen. Ja, ja. Okay. En, en we zien aan uh, onderzoeken die uh, de NVWA heeft laten uitvoeren... dat het aantal jongeren onder de 16 dat een aankooppoging doet... in onder andere de supermarkt, dat dat aan het dalen is. Dus daar gebeurt zeker wel wat. Nou wil de GGD, uh, als dat verbod niet haalbaar is... wel een vaste minimumprijs in ieder geval dan voor alcohol. Hè? Dan, uh, ze zijn de reclame stunts ook zat. Waarbij bijvoorbeeld ja, drie kratjes bier kunnen worden gekocht voor de prijs van twee. Zoals nu bij de C1000 geloof dus... ik het geval is. Ja. Uh, hoe staat u daar tegenover? Uh, nou, wij zijn sowieso in, vanuit principe niet tegen het ingrijpen door de overheid in prijzen. Dat is iets wat, wat aan de markt overgelaten moet worden, voor welk product dan ook. Uh, en we zien tegelijkertijd dat, uh, uh, hoewel de prijs van bier al lang niet hoog is... dat de omzet van bier, of de, de bierconsumptie, uh, al jaren dalende is. Oh, dus, dus dat... die actie en al die stunts en al die leuke aanbiedingen die hebben helemaal geen effect eigenlijk? Nou, in zijn algemeenheid is de, is de consumptie, is de, of de liters bier dat per jaar wordt gedronken, is, is dalend ja, al jaren. En dus heeft die derde krat gratis weinig effect? Nou, de, die, het verschil, of nee, de relatie tussen prijzen en, en consumptie is blijkbaar niet van uh, nee. hoe goedkoper het nou, is, de hoe meer mensen gaan drinken. Dan, dan kunt u toch mooi de prijzen omhoog gooien, zodat in ieder geval die jongeren van, laat zeggen, 15, uh, dat bier niet kunnen betalen? Als het okay, is niet aan ons om dat te doen. Het is een, uh, nou, ja, wel, het is is een spel van de markt. En dat, daar, daar gaan wij als CBL in ieder geval niet over. En wij vinden ook niet dat de overheid daarover moet gaan. Onder welke doelgroep is het, wat u zegt het verbruik is dalende hè, van bier. Welke doelgroep uh, is daar verantwoordelijk voor? Daar hebben wij geen cijfers van. Oh, Dus dat we, weten we, we eigenlijk niet helemaal niet. Wat, wat, wie wat koopt. Nee, nee, dat weten wij in ieder geval niet. Nee. Nee. Maar waarom dan toch nog een lagere prijs aanhouden als het toch niet leidt tot meer verkoop? Daar kun je daar nee. mee ophouden nu. Ja, dat is iets wat, wat, uh, wat supermarktorganisaties zelf bepalen. Maar moet u niet eerst even uitzoeken of het inderdaad zo is... dat het de jongeren zijn die verantwoordelijk zijn voor de dalende verkoop van bier? Ja, nee, nee, daar kunnen wij geen, uh, geen uitspraken over doen in ieder geval. Nee, Want maar, wij, maar wel wij geen gegevens. U uh... kunt daar wel onderzoek naar doen, of niet? Nou, wij als CBL niet, nee. Nee, dat, dat gaat niet. Nee. Nee. Wat te denken van een leeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar? Die ligt er nu wel voor sterke dranken, maar misschien zou het ook goed zijn om die in te voeren voor bier en wijn. Ja, nou wat, wat volgens ons belangrijk is, is dat eerst die norm van uh, niet drinken onder de 16 tussen de oren komt. Want dat blijkt niet bij, of dat blijkt bij heel veel mensen nog niet het geval te zijn. Niet bij jongeren, maar ook niet bij ouders. Nee, dan nee, kunt u toch wel een goede verantwoordelijkheid in nemen lijkt me. Nou, het is denk ik wel belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is voor zo'n voor zo norm. En die is er nog niet. Uh, we zien dat, dat er Maar nog daar kunt u toch in ouders... voorop gaan in dat maatschappelijke draagvlak... om dat te zorgen dat dat er wel komt. Dat is toch ook een beetje uw verantwoordelijkheid? Nou, onze verantwoordelijkheid is om... Veel uh, bier verkopen. Om, nee, om, nee dat, dat zijn nieuwe woorden. Onze verantwoordelijkheid is om een product wat wij in de supermarkt mogen verkopen... waar regels aan verbonden zijn dat wij die op verantwoorde wijze uh, verkopen. Ja. Dat is wat wij doen. Goed. En het ja. is denk ik heel lastig als er in de maatschappij uh, geen draagvlak is voor zo'n leeftijdsverhoging. Als we zien dat er nog. Ja, uh, dan gaan veel jullie daar ook niet aan meewerken. Nee. Sorry? Dan, gaat dan gaan jullie daar ook niet aan meewerken als supermarkt. Nou, het is heel moeilijk om dat te handhaven. We zien nu oh. al dat het heel erg lastig is, toch niet is om, zo makkelijk. om die, nee. die 16 jaar te handhaven. Daar ja. moeten we echt veel inspanningen voor leveren om hm. dat te doen. Uh, maar dat en... gaat goed, dus die 18 moet ook wel lukken dan, Nou, toch? het is heel moeilijk. U zegt net aan het begin van het gesprek dat dat heel goed ik gaat. Ik zeg dat het beter gaat, ja dat klopt. Ja. Maar dat kost wel heel veel inspanningen. Okay. En nou ja, daar, dus, ja, daar heb je wel meer draagvlak ja. voor nodig. Dat wordt nog een heel ander verhaal als ja. het 18 wordt. Want dan zijn er toch veel jongeren die nu wel mogen drinken... die het dan niet meer mogen. Ja. Samengevat, u bent tegen alle voorstellen van de GGD. Uh, is dat gewoon omdat het veel omzet gaat kosten? Tot slot? Nee, dat is om de reden die ik net heb genoemd hartelijk dank, Henrika Krielaard van het CBL, de branchevereniging van Supermarkten. Geen dank, Vrij gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. U luistert naar de KRO. Het is tien minuten over half tien. Duizenden patiënten hebben de afgelopen jaren een kunstheup gekregen... gekregen die nooit had mogen worden goedgekeurd. Dat zeggen meerdere gerenommeerde artsen vanavond... in het KRO-televisieprogramma Reporter International. En het gaat om de metaal op metaal operatietechniek die sinds 2007 is gebruikt. Bij patiënten die te veel bewegen... kunnen metaaldeeltjes vrijkomen in het lichaam. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten... heeft die uitzending van Reporter International alvast gezien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat is er precies aan de hand? Nou ja, in 2007 is besloten dat deze um, uh, gevaarlijke uh, uh, metaal op uh, vergoed zouden worden door uh, uh, in de basisverzekering. En um, dat is eigenlijk een groot risico geweest wat daarmee gelopen is. En het schokkende vind ik wat ook blijkt uit, uh, uit het onderzoek en uit de uitzending is dat juist in dat jaar uh, de of, uh, de registratie uit Australië naar boven had gebracht van patiënten uh, dat er grote risico's waren en dat die uh, dat Australië ook is gaan waarschuwen en daar hebben we Voor... hier niks mee gedaan? Nee, er is hier niks mee gedaan. Hoe kan dat? Ja, dat moet, dat moet echt uitgezocht worden. Ik vind ook dat alle patiënten die zo'n heup hebben... het zijn er meer dan 8000... dat die eigenlijk... Ja, 8500 mensen lopen rond hè, met ja. zo'n uh, metaal-op-metaal-heup, noem ik het maar even. Ja, en er is dus echt een risico gelopen met al deze mensen. De, uh, het hoeft niet te zeggen dat iedereen een uh, klachten heeft of een probleem heeft... maar we moeten echt zorgen dat we al deze mensen heel snel weer gaan zien. En als het nodig is dat zij een heroperatie krijgen... en wat mij betreft gaat de rekening dan naar de fabrikant. Ja, want ik zeg net in mijn inleiding kunnen metaaldeeltjes vrijkomen in het lichaam. Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, in de uitzending zit iemand... en die krijgt pseudo-tumoren uh, rond uh, de, de, de ingezette heup. En dat ziet er heel... Uh ernstig uit, Er is dus ook op een vrouw zichtbaar, die heeft gewoon chronisch echt pijn. Die kan eigenlijk uh, niet bewegen. Dat, dat metaal dat komt in je lichaam en dat doet een aanval ook op spieren. Ja, dat is echt een groot probleem. En als het eenmaal in je lichaam zit, gaat het er dus ook niet meer uit. Ja. Dus het is echt... Het is, ik vind het echt heel schokkend om te zien... dat er eigenlijk vanaf het begin af aan... Was dat het, het eigenlijk er... al bekend, hè, de risico's? Ja, en toch zijn we, is, of, toch is ja. er gewoon doorgeopereerd met, die, met ja. die dingen. Hoe kan dat nou? Nou, wat, oude, wat, wat zit uh, daarachter? Wat er uit de uitzending ook blijkt is dat er grote banden zijn tussen de orthopeden, de chirurgen die dit doen en de farmaceutische industrie. Wat er, naar, nou, wat er naar voren komt is een onderzoek uit uh, uh, de Verenigde Staten waar dat was. Uh, waar die, die artsen gewoon uh, 200.000 euro verdienen omdat ze gewoon consultant zijn eigenlijk voor de industrie. En ja. ik vind dat dat ook in Nederland goed onderzocht moet worden. Ik heb dat anderhalf jaar geleden eigenlijk al gevraagd aan de minister. is dus nog steeds en, uh, niet gebeurd. Wat gaat u nu nee. vragen dan? Wat wilt u nu? Nu? Nou, ik ga het opnieuw vragen. Ik ga dus in ieder geval vragen of, of, of uh, ja, eisen dat die patiënten gezien worden. He? We kunnen niet maken dat mensen gewoon rondlopen ja. uh, met verkeerde, uh, verkeerde heupen. Ja, in en dat, dat kan nog per ongeluk gebeuren. Maar als het eens en wetens jarenlang gewoon uh, ja. doorgaat... kun je als patiënt artsen en ziekenhuizen nog wel vertrouwen... als er geïmplanteerd gaat worden? We hebben het nu over metaal op metaal kunstheupen. Uh, we hadden die pipborstimplantaten. Ja. Hoe zit het eigenlijk met kunstknieën, pacemakers... en al die andere producten die in ons lichaam geplaatst worden? Nou, dat is dus ook allemaal heel schimmig. Dus ik vind huh? dus dat je op dit uh, onderwerp moet je dus de patiënten terughalen. Je moet echt onderzoek doen naar waarom is dat ook toegelaten tot de basisverzekering. Welke belangen hebben daar meegespeeld? gespeeld? Maar ik vind dat je dus, als het gaat over hulpmiddelen in het lichaam plaatsen... dat je gewoon zou moeten zeggen, net zoals dat we doen bij uh, de geneesmiddelen, bij de pillen... er mag geen banden zijn tussen de industrie en de medici. En wanneer een arts onderzoek doet voor de industrie, dan moet dat openbaar zijn. Wanneer er reclame wordt gemaakt richting artsen... Promotie. Dan is dat gewoon strafbaar. En krijg je daar een boete voor. En op het moment uh, dat je iets in je lichaam krijgt. Een hulpmiddel in je lichaam krijgt. Dan kom je in een register. En dat register dat volgt jou. En volgt ook bijwerkingen. En op het moment dat er bijwerkingen bekend worden. Dan wordt er gewoon direct opgetreden. Dit hebben we voor geneesmiddelen. Omdat ja. er zeer ernstige voorbeelden zijn geweest. van, van Met Fiox en Softanon. Hoe dat is gegaan. Uh, met verkeerde geneesmiddelen op de markt. Dat dit er niet is voor hulpmiddelen. Het echt een groot schandaal. Hartelijk dank. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten. En uh, die uitzending van Caro Reporter International... is vanavond om uh, tien voor half tien op Nederland 2. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Veel mensen ontvangen vandaag hun vakantiegeld. Maar wanneer is dat gebruik eigenlijk ingevoerd? Het antwoord komt van Jan Lucassen, hoogleraar verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Om uh, te kunnen begrijpen waar dat vakantiegeld vandaan komt, moeten we terug naar 1910. Toen heeft de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond gestemd voor een week vakantie. Uh, Henri Polak, de leider van de ADB, heeft toen aan de werkgevers gezegd... luister eens hier, als je de mensen een verkeerweek vakantie geeft... dan komen ze beter uitgerust terug. We moeten dan wel bedenken dat in die uh, week... en dat was de eerste week van augustus altijd... dat de mensen dan uh, uh, helemaal op eigen kosten op vakantie gingen. Met andere woorden, het loon werd niet eens doorbetaald. Pas na de Tweede Wereldoorlog in 1948 kwam er bovenop het doorbetalen van het loon, kwam er ook nog extra vakantiegeld. Want het idee was, je kunt wel mensen vakantie geven om goed uit te rusten. Maar als er dan helemaal geen geld is, dan rusten ze toch niet uit of ze gaan bijklussen. Uh, en dan is het hele effect, dat hele effect zou dan natuurlijk uh, teniet zijn gedaan. Ja, dit is een mooie redenering van Jan Lucassen... hoogleraar verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Goedemorgen @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan wij terug naar Duiven. Elektrische autootjes en die van Hans-Jaap Melissen daar dan naast. Klinkt het nou ook anders, een elektrische auto? Het klinkt heel erg stil en dat is wel raar als je voor het eerst erin rijdt. Ja. Marielle van der Leur van E-Laat. Nou, ik heb nog nooit zoveel oplaadpunten bij elkaar gezien bij uw eigen bedrijf. Ja, natuurlijk. Uh, we hebben er hier een paar staan om uh, te oefenen. Ook hier meer uh, oplaadpunten dan er auto's uh, aan hangen. En dat is in heel Nederland zo, toch? Ja, uh, als je kijkt dan is er ongeveer 1,4 oplaadpunten per auto nodig. Uh, wil je, als je van de A naar B gaat, wil je tussendoor wel een keer opladen. En dat zijn de verhoudingen op dit moment ook? Uh, de verhoudingen op dit moment voor, voor E-Laat is dat ongeveer zo, ja. ja. Start u hem Ja, dan zal ik hem eerst even oh, uit het stopcontact met. Ah, Hij moet ja. eerst uit het stopcontact. Ja. Kan ik dat zomaar doen? Nee. Kan ik hem eruit trekken? Nee. nee. Probeer maar. En dan gaan we dat doen. Ik zal er weer onder stroom komen te staan. Zo. Dat vroeg ik me af of het de proef was als je dan qua jongens... Hè? <laughs> maar dat, dat kan niet dus? Nee, je krijgt hem er niet uit. Je hebt het net ja geprobeerd. Ja. Hoe krijg je hem dan wel uit? Ja, Dan halen we het pasje ervoor. Ah, kijk eens aan. En het snoer neem je altijd mee zelf? Ja. ja. ja. Ik heb buiten in gezeten. Harde <laughs> buurt hier een duif. En nou loopt hij. Je hoort vooral de echo. Die heeft je hard nodig vandaag. Uh, dus inderdaad uh, uh, warm. Dit is het. Gewoon niks. Hier hebben we niks aan met radio. <laughs> <laughs> nee, hier heb je inderdaad niks aan met de radio. Hij is ja. heel stil. Nou, even naar iemand uit wie misschien meer geluid komt. Uh, Paul de Waal van Bowvar. Schiet niet op hè met die elektrische auto's. En, nou, toch willen wij wel spreken van een doorbraak. Ja. Um, ja, de doorbraak zit hem erin dat grote fabrikanten nu echt um, massaal uh, of massa geproduceerde auto's uh, hebben ontwikkeld en aan het bouwen zijn. En dat is echt nieuw als je dat gelijk met vijf of tien jaar geleden. Je ziet echt auto's die helemaal ontwikkeld zijn als elektrische auto. Maar hoeveel we rijden op... er nu? We zitten ongeveer op, uh, op 2500, ja. zo'n beetje. Dat zijn echt volledig elektrische, niet die... die uh... Hybride auto's? Nee, er zitten niet de hybrides in, maar wel de auto's met range extender. Dat zijn dus de auto's die een, een, een verbrandingsmotortje erbij hebben... om te zorgen dat je actieradius verlengt. Die rijden merendeels op hun elektrische motor. Als het nodig is, dan springt het verbrandingsmotortje bij. En die tel ik even mee dan. Oplaadpunten in Nederland. Het komt langzaam op gang. Hè? Nu al meer wel dan elektrische auto's. We kijken naar de lucht, het is mooi weer. Maar meestal gaan Nederlanders het land uit deze zomer om uh, nog mooier weer te hebben. En wat doe je dan met je elektrische auto? Dat strandje bij Antwerpen? Ja, of eerder. Kijk, een, een puur elektrische auto uh, is, is niet geschikt om mee op vakantie te gaan. Hè. De actieradius laat eens 150 kilometer zijn vooralsnog. Ja. Dat zal waarschijnlijk wel rap beter worden. Maar, maar bij Antwerpen staan geen punten om op uh, te laden? Ongetwijfeld, maar je moet dan echt gaan hoppen. En als het geen snellader is, dan ben je 6, 7 ja. uur bezig om hem uh, op te laden. Nou, maar de, de, Nederland is wat dat betreft geen eiland. We doen het wel hartstikke goed, ja. maar andere landen zijn net zo goed bezig met, uh, met laadpunten. En dan komen ook sneladers aan. En dan ben je binnen een half uur uh, 80% vol. Dus dan kan je weer. Ja. Staat hij nog aan, of niet? Nee. nee? nee. Oké, okay. ja, ja, Het verschil horen we niet, hè? Blue efficiency staat erop. Ik zeg het merk niet. staat hij wel nog een andere groene auto. Die is, is van mij. Maar die is alleen groen, ja, hoe ziet het? 2,5 liter V6. Ja, dat is ook lekker om in te rijden. Ja, veel lekkerder. En dan kom je echt heel ver mee. Wat, meer. wat kost een uh, tank uh, elektriciteit? Als je een vol elektrische auto en je rijdt 150 uh, kilometer mee... dan zit je op een euro of vijf. In 2020, hoeveel uh, elektrische auto's rijden er in Nederland? We, wij denken 200.000. Uh, dat, dat is op een wagenpark van 8 miljoen nog steeds niet uh, wild veel. Maar dan, dan ga je ze echt veel zien in een in, uh, in straatbeeld. En mevrouw van der Leur, gaat u dat een beetje redden... om dan zoveel palen neer te zetten? Ja, natuurlijk. 200.000 keer 1,4, Ja, daar zijn er klaar voor. Vanuit Duiven was dat hans Melissen. Straks, oeps, de Belgische spoorwegen zijn vergeten... de rijbewijzen van hun machinisten te verlengen. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1965. De provo, dat was de nieuwe anarchist. De happenings bij het Lievertje worden een echte hype. Jongeren uit binnen- en buitenland trekken massaal naar de Amsterdamse binnenstad om ze bij te wonen. En om te luisteren naar provo's als Roel van Duin die op deze dag in 1965 de provo-beweging oprichten. De wat corporale Hans Wiegel stond toen aan het begin van zijn politieke loopbaan en keek met verwondering naar die provo's. In 1965 studeerde ik in Amsterdam en was ik voorzitter van de jonge Liberalen. Ik ben ook nog een tijdje lid van het Amsterdam Studentenkorps geweest, maar dat was in 1965 al afgelopen. En ik was in, eigenlijk aan het begin van mijn politieke carrière toen dit fenomeen ontstond. Kijk eens, in die tijd dan wandel je natuurlijk als student heel vaak door de stad, je ging naar de kroeg... En dan kwam je natuurlijk ook op het spui met het liefertje en al die dingen meer. Dus ik vond het toen dat Provo gebeuren ontstond, ik vond het eigenlijk wel grappig. En ik keek daar met afstandelijke belangstelling naar. Vage Club. Het optreden van de bereden politie met getrokken sabel over de nieuwe Zijds voor Burgwal. Dat herinner ik me nog allemaal. Er was daar ook een meneer die had een gaatje in zijn hoofd gemaakt. Uh, en uh, meer van daar werd al gedanst rond uh, het liefertje en het. dat nou, was een beetje. Ja, ik vond het wel grappig. Ik had verder met die club niks te maken, maar ik heb Roel van Duin, uh, dus die is zo vreselijk lang geleden. Heb ik hem uh, gesproken en dat was op een heel bijzondere bijeenkomst kwam er een prachtig boek uit over de geschiedenis van de telegraaf. En daar waren uh, Roel van Duin en ik waren degene die daar een praatje bij hielden. Dus Uiteindelijk hebben we elkaar toch gevonden. Kun je naar gaan? Ik heb een hele mooie Amsterdamse tijd achter de rug. Nou ja, en in Amsterdam gebeurt alles. Dus eh, daar hoorde natuurlijk die provo-tijd ook bij. Die kan je niet, daar zou je niet kunnen indenken. Dat zo'n provo-tijd, een provo-beweging in Rotterdam hè, euh, zou zijn gestart. Daar is het niet lullen, maar poetsen. Daar wordt gewerkt. En in Amsterdam genieten ze ook nog van andere dingen in het leven of nou, die beweging veel sporen heeft nagelaten. Nou, dat, daar kan je een paar vraagtekens bij zetten. Maar het was, zoals ik in het begin al zei, het was een leuke tijd. Maar ik vond het eigenlijk wel grappig. Hans Wiegel, die zich van 1965 vooral de bereden politie met getrokken sabel herinnerde. Dit is tot half elf KRO Goedemorgen Nederland met Carl johan de Zwart. Het is zeven minuten voor tien. In België zitten tientallen treinmachinisten in de baas zijn tijd duimen te draaien. De reden is dat de Belgische spoorwegen zijn vergeten hun rijbewijs voor het spoor te verlengen. Correspondent Martijn Schut, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een beetje knullig. Ja, dat is eigenlijk wel knullig, want die mensen zouden eigenlijk maar één ding moeten doen... en dat is een trein besturen. Ja, hoe kan dit? Ja, het ziet eruit dat ze misschien een beetje hebben zitten slapen als we de vakbonden bij de spoorwegen mogen geloven. Um, er is een nieuwe Europese regel die zegt dat de treinbestuurders om een vergunning te krijgen ook een psychologische test uh, moeten ondergaan. Ze moeten al uh, iedere drie jaar een uh, medische test uh, ondergaan. En ja, de afdeling die daarvoor verantwoordelijk is, heeft uh, te laat doorgehad dat die nieuwe regel is waarschijnlijk ingevoerd. En een aantal van die machinisten kon dus pas die test doen nadat hun vergunning al was afgelopen. Ja. En dan heb je dus een probleem. Want Hoe re ho ho reageren trein. die machinisten? Ja, als ze de vakbonden mogen geloven zijn ze er niet blij mee. Want um, ze zitten dus uh, uh, niks te doen. Alhoewel de uh, spoorwegen in België dat al een beetje hebben gerelativeerd, Ze zouden nu een cursus aan het volgen zijn. En andere administratieve oh. bezigheden. Ja. Maar ja. Ze hebben maar één ding eigenlijk waar, ze, waar ze natuurlijk echt zin in hebben en dat is op de trein rijden. Ja, nou, maar, uh, klagen wij in Nederland heel wat af hè, over de NS en ProRail. Uh, maar de Belgen maken het zo te horen nog veel bonter. Ja, je zou het wel, uh, wel geloven als je dit hoort. Want uh, tenslotte, uh, de, de mensen die iedere dag gebruik maken van de trein, vragen zich dan ook af: Oei, zou mijn vertraging dan misschien daardoor komen? Nu, het aantal vertragingen in België is wel groot. Um, en vaak heeft het ook te maken dat er heel veel stakingen zijn. De vakbonden hebben hier een hele grote vinger in de pap als het gaat over uh, ja, allerlei sociale conflicten. En bij het minst of geringste leggen zij het spoor lam. En dan kan het wel eens gebeuren dat bijvoorbeeld één iemand... dat is laatst gebeurd... Ja. een heel uh, de gedeelte van het spoorwegnetwerk in België heeft platgelegd. Omdat hij het oneens was met een beslissing. Ja, in, in België wordt het spoor stilgelegd... of de treinen worden stilgelegd niet door hersblaadjes, sneeuwvlokjes of hitte... maar door de mensen zelf gewoon. Ja, daar komt het wel op neer. Het is vaak ook zo dat uh, het is vaak een eerste reactie als er dingen veranderen van oké okay, uh, wij zijn het er niet mee eens dan gaan we staken. En het is wel zo erg dat, uh, dat mensen ook zeker de reizigers dan uh, daar maar een beetje apathisch mee omgaan en zich daarbij neerleggen maar ja de onvrede is echt groot. Ja en speelt in, in België ook de discussie zoals die hier speelt over uh, privatiseren of weer een staatsbedrijf maken van die spoorwegen? Hoe zit dat? Ja, zeker. Dat is, een, dat is nu een hele actuele discussie. De verantwoordelijke minister um, zal waarschijnlijk uh, begin van juni of ergens in die maand een nieuw voorstel uh, op tafel leggen en dat gaat uh, heel vergaand zijn waarschijnlijk. Op dit moment bestaan er eigenlijk drie bedrijven. Je hebt een soort bedrijf die verantwoordelijk is voor al het personeel, en dan heb je een bedrijf die uh, de treinen laat rijden en een ander die het spoor onderhoudt. Ja. De discussie gaat nu over, moeten we daar weer niet gewoon één bedrijf van maken? Zodat we weer alles goed kunnen controleren, efficiënt kunnen werken. En het is dus afwachten of de minister dat aandurft. Ja. Goed, nog even naar die machinisten. Hoe lang gaat het duren voordat die weer mogen rijden? Als het goed is, als we de NBS mogen geloven... dan uh, zal binnenkort uh, iedereen die dus nog geen vergunning heeft gekregen... doordat ze die test nog niet hebben af kunnen leggen... binnenkort die testen kunnen doen. En dan mag je ervan uitgaan dat het probleem... eigenlijk op korte termijn zal worden opgelost. Uh, ook omdat ze nu natuurlijk uh, de mensen die nog een cursus moeten volgen daarvoor... gewoon netjes uh, kunnen helpen en uh, ook op tijd hun vergunning kunnen geven. Ik hoop het. Dankjewel. Correspondent Martijn Schut vanuit België. We zijn te einde gekomen. Van dit eerste half uur. We zijn zo na het nieuws van tien uur bij u terug met uh, Hans Smolders, de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn. Die gaat vanmiddag een petitie overhandigen aan Staatssecretaris van Justitie, Fred Teven. En uh, het betreft een petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G. U weet het, de man die tien jaar geleden Pim Fortuyn ombracht. is. kijken of dat gaat helpen, die petitie. En vijftig jaar geleden verdween hij uit ons land, maar vanmiddag komt hij terug. De Mergel Landhoen. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.